...foto's van beroemde Amerikaanse vrouwen niet door een lek in iCloud op straat zijn beland. Het computerbedrijf heeft onderzoek gedaan naar de honderden naaktfoto's die dit weekend opdoken op internet. Volgens Apple hebben de slachtoffers waarschijnlijk te makkelijke gebruikersnamen en wachtwoorden ingesteld, waardoor hackers er relatief makkelijk bij konden. Ook waren de beveiligingsvragen om een vergeten wachtwoord terug te krijgen vaak te makkelijk, zegt Apple. Minister Timmermans vindt het zeker eervol dat hij door Nederland is voorgedragen om eurocommissaris te worden in Brussel, zei hij tegen de NOS. Hij wilde niets kwijt over het sollicitatiegesprek dat hij vanmiddag had met commissievoorzitter Jonker. Ook wil hij niet vooruitlopen op welke post hij in de Europese Commissie zou krijgen. Mogelijk wordt hij vicevoorzitter. Volgens Timmermans maakt Jonker volgende week bekend wie welke post in de commissie krijgt. Het kopen van woningen door de huurders die erin zitten wordt vastgelegd in een nieuwe wet. Huurders van een flat kunnen dankzij de wet gezamenlijk hun flat overkopen van de woningcorporatie en daarna ook gezamenlijk onderhouden. Het idee is dat particuliere eigenaren van een appartement beter op hun huis passen dan woningcorporaties die in het verleden nogal eens risicovolle beslissingen over woningen hebben genomen. De autoriteit Financiële Markten gaat verzekeraars aanspreken op geheimhoudingscontracten die ze afsluiten met slachtoffers van boekenpolissen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat verzekeraars met sommige gedupeerden voor hoge bedragen schikken als ze beloven die schikking geheim te houden. De autoriteit vindt deze praktijken niet netjes maar kan verzekeraars niet dwingen te stoppen met de geheimhouding.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 So stop your saying, baby, and be happy.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 Bye. Uh -huh.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 Kiss me sweet and we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in love. wah da ba Be ya, be ya, ba ba ba ba ya She ya ya ya, ba-ba-ba-we ya, dee be ya Do be you be do be ya, dee-be-do-ba-do-ba-do-be-dee-ya So be do you do, shoot you do, cha-ba-ba-do-be